Het is acht uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia, die drieënhalf jaar in de cel heeft gezeten... voor wat wordt genoemd aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Volgens zijn vrouw is hij inmiddels weer thuis. Ze zei dat ze het niet aandurfde om hoe met de pers te laten praten. De vrijlating van Hu Jia komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating... van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei...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 Zijn aanhangers zeggen dat Oekraïne 135 miljoen euro is kwijtgeraakt door het energiecontract dat Timoshenko heeft afgesloten met het Russische Gazprom. Haar advocaten hadden aangevoerd dat het een politiek proces wordt, waar de huidige president Yanukovych achter zit, maar dat wordt door de rechters afgewezen. De behandeling van de zaak begint woensdag. Timoshenko riskeert een celstraf van 7 tot 10 jaar. Als ze wordt veroordeeld kan ze voorlopig niet meedoen aan verkiezingen. Volgend jaar kiest Oekraïne een nieuw parlement en in 2015 weer een president. Twee toeristen uit Israël zijn in Polen gearresteerd... omdat ze spullen hebben gestolen uit het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. Het stel werd aangehouden op het vliegveld van Krakau. Bij een controle bleek dat ze onder andere messen, lepels en scharen hadden meegenomen... uit een van de barakken in het voormalige natievernietigingskamp. Het twee Israëliërs, een man van 60 en zijn vrouw van 57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 Gisteren werd bekend dat 17 belangrijke figuren uit de Libische voetbalwereld zijn overgelopen naar de opstandelingen. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen veel zon en op veel plaatsen warmer dan 30 graden. Ook dinsdag tropisch warm, maar meer kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. U kent ze wel. Vage voorwaarden in een contract die vaak tot nare verrassingen achteraf leiden.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Met het blote oog is deze groene zangvogel nauwelijks te onderscheiden van zijn directe soortgenoten. Gelukkig heeft hij zijn zang als duidelijk visitekaartje. Maar bij een chifchaf Chaf look -like wedstrijd zou hij hoge ogen gooien. Alleen zijn lichtere pootjes en iets puntiger vleugels verraden zijn ware identiteit. En hij moet dus zijn bek dicht houden. Want zodra hij die opentrekt, hoor je het meteen. Het is de vitus in tegenstelling tot de Chifchaf, die niet verder komt dan het Middellandse zeegebied... overwintert de fietus in Zuid-Afrika. Met die uh, grote af te leggen afstand uh, zorgt dat zorgt meteen voor een opmerkelijke eigenschap van de fietus. Hij is namelijk niet één, maar twee keer per jaar in de rui. Hoewel de fietis een veel voorkomende vogel is in Nederland, gaat het aantal hier hard achteruit. Hoofdoorzaak de klimaatverandering, waardoor de fietis steeds verder opschuift naar het noorden. Zo is de afname in Frankrijk nog sterker merkbaar. Er zijn klimaatmodellen die voorspellen dat een groot deel van Midden-Europa straks ongeschikt is als broedgebied voor de fietis. Even een vrolijk geluid na dit doemscenario. Vorig jaar werd het geluid van de winterkoning op verzoek van Peter van Straten op muziek gezet. En nu valt die eer ten deel aan de fietes. Hoe dat klinkt, dat hoort u straks in deze uitzending van Vroege Vogels. Goedemorgen. Het is hier in en om het kapitool, zeker in dit seizoen, altijd een feest voor de zintuigen. Zo zagen we vorige week de hele uitzending lang jonge konijntjes dartelen op het gras. En horen we vanochtend op de buitenmicrofoon de, even luisteren, de En ook een groot aantal kraaien hebben we vanochtend al gehoord. Het komt niet vaak voor dat ook onze reukzin wordt geprikkeld. Of het moet zijn door een vers gezet kopje koffie. Maar op dit moment wordt onze reukzin geprikkeld door de nogal penetrante geur van nieuwe haring. Huipstam schreef er een boek over. Een ode aan de haring. En zo ik dus hij hier, Huipstam, en gaan we happen. Ja, jij ook, Janine. Jij gaat Not ook happen. En ook Rolf Schipper schuift aan. Hij heeft bijna twee weken vastgezeten in een Groenlandse gevangenis. Hij voerde actie op en rondom het eerste boorplatform... dat op dit moment in het Noordpoolgebied aan het proefboren is... Verder schiet op dit moment nog een konijn voorbij daar. Ik ben blij dat mijn hond die niet in het kreeg. En verder het geluid van bruinvissen en een nieuwe columniste. En het geluid van Menno Benveld en Janine Aubring. Wij zijn Vroege Vogels. De New Zealand Chamber Orchestra speelde het derde deel presto uit de Mannheimer Symfonie in A. Groot van de Duitse componist Johan Stamitz. Welkom in tuinreservaten.nl In onze tuinreservaten nieuwsbrief stond vorige week een oproep. Zijn er deelnemers aan dit project die hun tuinreservaat open willen stellen voor het publiek? Dat hoeft echt niet dagelijks in het hele jaar door. Maar het leek ons zo leuk als er over het hele land tuinreservaten zijn... waar anderen inspiratie op kunnen doen. Nou, er zijn al een stuk of vijftien aanmeldingen binnen. Bedankt daarvoor. Maar opvallend is dat de meeste tuinreservaten die publiek willen ontvangen in het oosten en noorden van Nederland liggen. Vanuit de Randstad hebben we gek genoeg nog niks gehoord. Ja, ze hebben daar in het oosten en het noorden gewoon verschrikkelijk grote tuinen. Ja, ze zijn gewoon veel gasvrijer. Zou dat het zijn? Mm -hmm. Oké, okay, vanochtend wordt het eerste open tuinreservaat gepresenteerd. En dat kan natuurlijk alleen maar de pastorietuin zijn, waar we vier maanden geleden de aftrap gaven. De tuin van beeldend kunstenaar Erik van Omme in het Drentse plaatje Joosthuizing Joost Huizing staat met de pionier in de tuin die tot 1 september elke zaterdag en zondag, Erik heeft daar er zin in, smiddags gratis open is. Hier links in de bomen in de berg hoor je nou een merel en daarachter een af. Een witte kwikzaad hoor ik daar in die peerboom. We zijn net een putter te zingen, een kastanje hier. We gaan eventjes rondlopen door de ja. tuin. Kunstenaar op klompen. Ja, makkelijk hè, schiet er zo in. Het is vier maanden geleden dat we hier met tuinreservaten begonnen. Wat is er inmiddels in jouw tuin veranderd al? Veel. Dat, dat gaat zo hard, hè? Het gaat heel hard. We hebben natuurlijk heel veel droogte gehad de eerste paar maanden... waardoor alles achterbleef, maar de laatste weken vliegt het de grond uit. We kunnen er bijna niet tegen kijken, zeg maar. Kijk, je ziet nou ook ons heen, zie je ook die bloemenweide is dus al vol met, uh, met bloemen. En, uh, je hebt geen... een stuk gazon en ook een stuk wat je niet maait, ja, toch? Ja, maar één keer per ja, jaar. Ja, we maaien één keer per jaar... En sommige stukken zijn afgeplacht en ingezaaid met, met bloemenzaden voor de vlinders. En hiervoor is een stukje geplacht en daar hebben we gewoon vogelzaden ingestopt. Wat je kunt kopen voor de, voor de vogels. <laughs> nou, kijk, die wat ziet wat komt hier, dan op? Uh, ontzettend veel zonnebloemen. Ja, uiteraard. Dus het wordt echt een zonnebloemstuk. Uh, nou, dus, ik zie al duizend uh, heet het geloof ik. Bolderik staat daar. IJzerhard. Magritte. Kijk, dat ja, springt weg. Maar dat is het goedkoopste zaad wat je kan krijgen. Ja, alleen wat erin zit weet je niet. Dat is, dat is de vraag. Dus als je echt specifieke dingen wil, moet je kopen. Maar ah, die, die, Dat is natuurlijk prachtig, die zonnebloemen hier, die hier staan. Wat leuk. Dit wordt de eerste tuinreservatentuin die regelmatig open gaat. Ja. Die je kan bezoeken. Ja, we zijn open tot uh, 1 september. Op zaterdagmiddag en zondagmiddag van uh, 1 tot 4. Eén tot vijf zelfs. De hele en middag. De hele middag. En uh, ja, mensen zijn gewoon welkom. Uh, het leuke is ook nog dat wij nog een galerie erbij hebben. En uh, mijn eigen atelier. Dus mensen zien en de kunstenaars hun werken en de tuin. Maak jij ook schilderijen, etsen, tekeningen in je eigen tuin? Ja, het eerste jaar heb ik hier uh, bijgehouden wat hier gebeurde in de tuin. Met etsen uh, en tekeningen. Daar is ik een, een boekje van gemaakt. Op dit moment ben ik bezig met schetsvellen van, uh, van vogels in de tuin. Een Vlaamse gaai, een rooborst, uh, houtduif heb ik net gedaan. Kijk, we hebben daar nou ook een kast aan. hele grote. Een boshuilenkast. En er zat een tijdje geleden ook voor het eerst een, een bosel open uh, zichtbaar in. Ja, daar ga ik ook een aquarel van maken. Uh... Dan zit je de hele avond te kijken van, zou die komen? Nou, ik ben natuurlijk hier aan het werken in mijn atelier. En door die ramen vanuit mijn uh, ezel kan ik zo naar die kast kijken. Dus ik hoef alleen maar even mijn hoofd te draaien om te zien of die er, uh, of die er ja. zit. Lopen we even verder. Hier komen we over een beekje. Kijk, je ziet hier het afvalwater van het atelier. Van het dak. Van, van het dakjaar. komt door die pijpen in een soort uh, reservoir. Dat is aangelegd voor, een, voor de vogeldrinkplaats. En dan stroomt dan via dit Japanse beekje, zoals wij het noemen. stroomt het hierheen en hier hebben we weer een drinkplaats gemaakt voor vogels. We hebben hier vaak appelvinken, kwikstaarten en mezen, vinken, groenlingen. Spechten komen hier wel drinken. Nou, als we gewoon op het terras zitten daar zien we hier de vogels drinken. Het is gewoon een beetje Afrika in het kleine wat we hier uh, gemaakt hebben. Als je hier komt kijken in de tuin, dan kan je inspiratie opdoen om in je eigen tuin wat te veranderen? Ja, mensen kunnen gewoon kijken wat, wat aanslaat, wat niet aanslaat. Hoe het uitziet na, ja. na een tijd. En uh, ja, mensen kunnen er ook gewoon van genieten. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou is dit een grote tuin, hè? Ja. Het hoe? hele perceel is uh, 40 bij 50 meter ongeveer. Ja, dat is iets anders dan een gewoon stadstuintje. Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Kan dit alleen maar als je groot denkt? Ik denk het niet. Ik denk dat je ook gewoon uh, een stukken uit kunt halen. Kijk, je ziet daar een, uh, bij onze eetkamer... We hebben een bloemenveldje, dat is misschien 4 bij 2 meter. Dat hebben we afgeplacht en ingezaaid. En het is geweldig mooi om te zien. Dat was gewoon grasveld, Laten we er even het was toe. gewoon gras. Saai. We hebben het uh, afgeplacht en de plag hebben we gebruikt voor een uh, tuinwalletje. Oh, tessels, een tuinwalletje. Tessels en, uh, dit ja, we is gewoon een persie van ze op elkaar leggen, hè? En, uh, ja, gewoon stapelen. Ja, ja. Stenen, zeg maar. En dat, dat groeit ze zelf heel mooi dicht. Ja, dit is een, nou, je ziet een slangen, zee van bloemen. Um, ja, slangenkruid zie je hier. En uh, kaasjeskruid, klaproos, knoopkruid. En Marguerite, een heleboel planten die ik helemaal niet ken van naam. Nou, je ziet, het uh, bas van de vlinders. Die komen langs en Nu het mooie weer wordt ook tevoorschijn. En, uh, nou, het loopt gewoon over van ons uh, terras. En, en hier begint onze moestuin met, uh, kijk, met de pultjes. Of vanavond piltjes eten. Zijn ze al rijp? Deze is al te ver zelfs. En dat ziet er eigenlijk best leuk uit. Het ziet er heel mooi uit. Net alsof het siertuin is. Nou kijk, die mooie prachtige bloem. En hier komen weer vlinders en hommels op af. Kijk, een mooie... Aardhommel geloof ik? Ja, nee, wat is het? Oh, dat weet ik niet. Het is een hommel. <laughs> hij kruipt er gewoon in en hij, uh, hij maakt er gebruik van. Uh... Ja, volgens mij is het zo'n kleintje. Ja. Dat is een aardhommeltje. Kijk, ja. dit, dit stuk tuin, hoor, dat vroeg je net, is eigenlijk niet groter dan... Uh, nou, het zijn drie bij. 5 meter, ja. schat ik zo in. Dus dat kun je thuis heel goed uh, doen. En het zoemt gewoon van alle kanten. Ja. Ja. En, en, en mijn... blijft dit nou nog leuk bloeiend uh, tot het, het einde van de zomer? Of? Het begon ongeveer een uh, week of drie, vier geleden, schat ik in. En het gaat door tot uh, in augustus. En dan sterft het ja. af. Dan laat je de zaden uh, rijpen en uh, vallen. En dan maaien wij het in, uh, eind augustus, in september maaien we het af. Laten we nog even één dag liggen. En dan voeren we het afval uh, af. En verder heb je er geen onderhoud aan. Het is eigenlijk nee, nog veel leuker dan uh, zo'n zo grasvat wat je gewoon elke dat week moet maaien. Het <laughs> kost nou, wel veel tijd. Het kost tijd, maar het is wel weer mooi. Want als tegenstelling met, uh, met dat de resten. Dit is de ijsvogelstok. Nou, ben je bezig met een boek over ijsvogels. Ja. Maar is er hier alleen gesignaleerd? Uh, 7 september, om half twee, middags. <laughs> <laughs> Eén keer maar. Dat weet je niet van alle vogels. Hè? Nee, alleen nee. Vol <laughs> volgens mij alleen van de ijsvogel. Maar... Nou ken ik jou al wat langer. En ik weet dat jij een heel fanatiek vogelaar bent. Dus je houdt vast ook bij hoeveel ja. soorten er hier ja. zitten. Nou, ik, ik speel een beetje vals, moet ik eerlijk zeggen. Want ik tel alle vogels die ik vanuit de tuin zie. Ja, ja als je hier staat en je ziet boven ja. een, een slecht valk voorbij gaan... Ja. mag die meetellen. Dat mag die meetellen. Dus op die manier kom ik nou op 113 soorten in 2,5 jaar. Zo. Dat is veel, hoor. Waarvan ook heel veel soorten wel in de tuin... Eh. En dat is het prachtige Ojevaarsnets ja. op een afgezaagde oude... Ik weet niet, wat was het nou? Het is dan? een oude spar... Die was dood en die hebben we afgezaagd op, nou zal het zijn, 10 meter hoogte. Daar is in februari een nest op gezet met een hoogwerker. Een mooi werker is dat. <laughs> En uh, die hebben we gevuld met, met, met twijgjes en andere dingen. En dat is de volgende dag weer uitgewaaid. Maar een ooievaar is gekomen. Ik meen 17 februari heeft daar twee dagen opgezeten en is toen weggegaan. Maar die komt hier gewoon volgend jaar. is uh, afgesproken. Je hebt ook allerlei uh, fruit, bomen, ik ja. zie daar een appel en uh, wat bessen ook. Ja. Dat wordt opgefroten door de beesten? Ja, voor een deel. We hebben, uh, vorig jaar hadden wij drie uh, bessenstruiken, rode bessen, ja. die werden opgegeten. Daar we heeft zelf niks van gehad. Wat komt erop af? Uh... Merels, uh, dat soort beesten. We hebben nu drie rode bessen en drie witte bessen naast elkaar. Het blijkt nu gewoon dat de rode bessen gegeten worden en de witte bessen niet. Dus we laten gewoon de rode bessen opeten en de witte eten we zelf op. Het werkt perfect. Kijk, dat is ook mooi zo'n uh, gewoon die steekt gewoon een paar stokken in de grond van een wilg. En die lopen vanzelf uit en je snoeit ze één keer in, uh, in het jaar of in het twee jaar. En je krijgt toch een mooie structuur in je tuin. Dat de, kost ik, niks? Dat kost niks. Nee, ik ben nu bezig in de vijver om die schoon te maken met een, uh, met een waardpak. Nou, dat is, is gewoon hartstikke leuk werk. Weliswaar? Ja, dat, dat vind ik niet erg. Het is gewoon leuk werk. En uh, iets wat leuk is, dat blijf je gewoon doen. En dat geldt voor de hele tuin uh, eigenlijk. Wat leuk is, uh, hou je vol. Je moet gewoon hier komen kijken. Iedere zaterdag en zondag, daar gaat weer een kikkertje. Iedere zaterdag en zondag, smiddags, tot 1 september. Tot 1 september, tussen 1 en 5. Het allereerste te bezoeken tuinreservaat. Mooi, mensen zijn van harte welkom. Ik ga nog een uh, bordje ophangen. Je hebt er al ergens één. Waar zullen we die tweede doen? Bij de ingang? Of, uh... Uh, die hangen we bij het houthok uh, hok neer, bij de ingang. Dat is een mooie plek. Gaan we doen. Ja, we zoeken dus nog tuin in de Randstad. Menno, wanneer ga jij je tuin openstellen? Daar dus ga ik eens even heel goed over nadenken. Goed, ja. Uiteraard staan alle gegevens over dit project op onze website. Ik zal die gegevens ook nog even noemen. Het adres is Brink 2 in Vries. Dat ligt tussen Groningen en Assen elke zaterdag en zondagmiddag dus. En dan kunt u ook het atelier en de expositieruimte bekijken. de fabel uit de fantasiestukken van de Duitse componist Robert Schumann... uitgevoerd door pianist Richard Stein. De Natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De vogelzang loopt alweer hard terug, maar vlinders zijn er nog genoeg. Luister naar een samenvatting van wat er werd ingesproken... op onze fenolijn 0356711338. Goedemorgen, Anne-Marie van Teel in Veendam. Op de frambozenstruik zag ik twee harde harlekijntjes, oftewel twee bonte bessenvlinders. Gisteren liep ik in het sportspark en daar stond ik nagenoeg oog in oog met een hermelijn. Geweldige waarneming, ondanks de hot regen. Met Sibold Buikema uit het Lauwersmeergebied. Vandaag heb ik wel op vijf verschillende plaatsen de kwartel gehoord. Ook op diverse plaatsen de wielenwaal. Met jongen. Dit allemaal om het randje van Nederland. Goedemorgen met Leo Smolders uit Bergeijk het loof. Ik wil u mededelen dat afgelopen dinsdag 21 juni, precies dezelfde dag als vorig jaar, zes jonge torenvalken zijn uitgevlogen. Verder de steenuilen van vorig jaar, die zijn dit jaar niet teruggekomen bij de kast. En de kerkuil in schuur heeft twee jongen. Dit was het, u spreekt met Gerda Vervoerd uit Nichtevecht. Ik heb vanmorgen op mijn kaardenbol in mijn tuin twee puttertjes gezien. Het zaad is er uiteraard nog niet, dus dat belooft wat voor de komende winter. Goedemorgen, naar Essink uit Koekangen. Tussen de buien door, toch voor allerlei leuke waarnemingen. Op 26 zag ik dat een grauwe vliegenvanger die hier gebroed heeft. Nu voor het eerste nest dit jaar zijn jongen heeft laten uitvliegen. Oh, het is zo prachtig om te zien. En het hele gedrag van de ouders was merkbaar dat het eraan zat te komen. Die waakzaamheid, die alertheid. Het is zo geweldig. En ze zijn uit het nest. Even uit de nestkast, beter gezegd. En ik zie ze niet meer. Ze zitten allemaal verscholen in een struikgewas wat hier in voldoende mate aanwezig is. Het is hier heel veilig. Dus eh, ik hoop dat het tweede nest er aankomt. Carla Veederveld, ik wil melden dat ik op 21 juni een ekenpage, een vrouwtje, heb waargenomen. Dag, met Hans Farkner uit Nes. Het is dinsdagmorgen kwart over vier in de ochtend. Woensdagmorgen half vijf. Donderdagmorgen tien over half vijf. Waar gaat het over? Het gaat over de roodmus. Die roodmus die hier in het dorp zit, waar ik dan woon, Nes, volop te zingen, mannetje. Vliegt van de ene kant van het dorp naar de andere kant, is overal te horen. En wat dan zo mooi is, is dat hij eigenlijk mij iedere ochtend wekt met Nice to meet you. En dat is uh, zijn liedje ook. Dat is zijn liedje en dat kun je dus inderdaad vertalen als Nice to meet you. Nou, een mooiere begin van de dag kun je je haast niet voorstellen. Dag. Nice to meet you. We gaan nog even terug naar het open tuinreservaat van Erik van Omme. Want in de tuin kwam er nog een vraag opborrelen. Vroege vogels vraagbaak. In een van de tuinballetjes waar ze het net over hadden zit een groot gat. Met Erik van Omme en Joost Huizing daarnaast. Nou, de kippen van de buurman maken nu wat meer lawaai. Uh, Erik, je hebt een vraag. Ja, ik heb hier een gat in mijn uh, tuin. Er komt net een bij uit. Of wat is het wat voor dit ding? Het? Een wesp of een bij? Ik weet het niet. Een heel groot gat. Ja, een gat van een schotel, een, uh, een schotel van een theekopje, denk ik. En ongeveer, een zeilwandje. Een, ja, een centimeter of 15, 20 diep. En, en er vliegen steeds bijen of wespen in. Dus ik vraag me af wat het nou uh, wat het is. En of die dat gat gegraven kunnen hebben. Ja. Ja, ik weet het gewoon niet. Het is uh, een raadseltje in de tuin. Ja. Een raadseltje in de tuin. En wie weet het antwoord? De vraag staat ook op onze website uh, in het forum. Met daarbij ook een foto van dat mysterieuze gat dus. En een klein filmpje erbij. Kijk op vroegevogels.vara.nl en ga naar het forum. Daar ziet u dus dat gat. Wij zijn uh, zo bij u terug na Ster en Nieuws vanochtend met Yuri Stubenitski.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 Het is half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia. Hij heeft 3,5 jaar in de cel gezeten... omdat hij kritiek had op de staat. Zijn vrijlating komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating... van kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. Oud-premier Timoshenko van Oekraïne wordt vervolgd voor machtsmisbruik. Een energiecontract dat ze als premier heeft afgesloten... zou Oekraïne 135 miljoen euro hebben gekost... Haar achterban spreekt van een politiek proces waar de huidige president Janukovic achter zit. Twee toeristen uit Israël zijn in Polen gearresteerd omdat ze spullen hebben gestolen uit het voormalige vernietigingskamp Auschwitz. Bij een controle op het vliegveld bleek dat ze onder andere scharen en messen hadden meegenomen. De twee kregen een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. En het aantal mensen in de wereld met diabetes is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Volgens Britse en Amerikaanse wetenschappers hebben 350 miljoen mensen suikerziekte tegen 153 miljoen in 1980. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is op dit moment nog bewolkt en nevelig en in de oostelijke helft van het land valt hier en daar een beetje regen of motregen. De landelijke temperatuur ligt rond 17 graden en er staat maar weinig wind. Maar vanochtend knapt het weer geleidelijk aan op en het wordt uiteindelijk overal droog en in de westelijke helft breekt ook de zon door. Vanmiddag dan komt ook in de rest van het land de zon erbij en de temperatuur loopt op naar 21 graden op de water tot lokaal 26 graden in Limburg. De wind die komt vandaag eerst uit het westen, zwak tot matig van kracht. Maar vanmiddag neemt de wind in kracht af en wordt dus zwak en veranderlijk qua richting. Vanavond dan, dan klaart het verder op en het blijft nog lang aangenaam warm buiten. Ook vannacht koelt het maar langzaam af. Morgen, maandag, is het eerst vrij zonnig en ligt de temperatuur rond een graad of 30. Dinsdag wordt het opnieuw tropisch warm, maar dan neemt de kans op onweersbuien wel toe.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 Het half negen geweest en dus hebben wij weer een prachtige nieuwe columnist voor u. Het is... Lies Visgedijk. Actrice Lies Visgedijk. U kunt herkennen uit films als Loft, Alles is Liefde, maar natuurlijk vooral uit Gooise vrouwen. Niet alleen actrice, maar ook onvermoed natuurtalent. Haar vader was IVN natuurgids en de Nederlandse flora en fauna kennen nauwelijks geheimen voor haar. In een uitzending van Pauw en Witteman werd ze enige tijd geleden door haar Gooise vrouwencollega's gepresenteerd als zeer geschikt voor vroege vogels. Ze weet alles van de natuur. Ja. Ja. Lies kan ja. iedere vogelsoort, insectensoort. Ze dus wil heel, heel de... graag vroege vogels presenteren. Oh. Ja, ja. ja. ja. ja. dus. Ze weet alles van de natuur. vogelgeluiden ze weten. Groepie ja. Ja. Ja. roepie. roepie. Ja. Ja, die laatste was natuurlijk rond Pauw, Grote vogelkenner. Maar <laughs> euh, ja, een presentatrice die hadden we natuurlijk al. Maar voor een bijzondere columnist die op zo'n mooi presenteerblaadje wordt aangeboden... houden we ons natuurlijk aanbevolen. Luistert u naar Lies Vischedijk. Als ik binnen een langbootmug zie, dan word ik altijd een beetje zenuwachtig. Ik moet hem vangen en wel zo snel mogelijk. Ach, wat een lief en krukkig insect. als je hem zo enthousiast en vergeefs ziet dansen tegen het raam. Waarom vliegen ze nou zo vaak per ongeluk naar binnen? De langpootmug maakt geen vrolijke indruk, zoals bijvoorbeeld een hommel of een libelle. Nee, hij lijkt me eerder onhandig en zenuwachtig. Ik zou echt niet met hem willen ruilen. Stel je eens voor, maanden en maanden leef jij onder de grond als emelt. Een bleekbruine slappe sliert. In het donker rupsel je door de aarde op zoek naar een lekker stuk plant. Helaas maak je zelf ook best lekker. En daarom is bijna de hele molle en vogelpopulatie van de tuin of de wei fanatiek naar jou op zoek. Mensen die een egaal groen grastapijt willen, die vinden jou ook niet zo leuk. Want als jij per ongeluk een worteltje te veel hebt doorgebeten, dan komt er een bruine plek. Gelukkig voor de mensen verkoopt de firma Bayer gazoninsect. En giet de tuinier zijn gazon ermee vol, dan kan er alweer na een maand tijd door konijn of kind op verantwoorde wijze van het gras worden genoten. Jammer trouwens, want niets is zo leuk voor een kind als zo'n lekkere, dikke, vette emelt uit het gras te peuren en eens goed te bekijken. Als dieren, kinderen en gazon-insect jou toch niet klein hebben gekregen... worstel jij je na een hele tijd naar boven. Op wonderbaarlijke wijze ben jij veranderd in een langpootmug. Boven de grond kun je ook al op weinig sympathie rekenen. Mensen denken dat je steekt. Ach, ik had het je graag gegund, maar helaas kan je dat helemaal niet. Je naam klopt dus ook al niet. In Engeland, land van de onberispelijke grasmatten... noemen ze jou Daddy Longlegs. En weer heb je dat uiterlijk niet mee... Waarom heb je zo'n lange benen? Waarom doen die vleugels het toch zo slecht? En wat breekt er toch makkelijk wat af, hè, bij normaal gebruik? In elke vensterbank zie ik altijd wel een stukje van een van jouw vleugels liggen. Zelfs als een goed bedoelend mens jou voorzichtig in de kom van zijn hand vangt om je weer buiten te zetten... vlieg je vaak net iets te enthousiast weg, waarbij er zo'n sprietig pootje afbreekt. Het zou het zijn als wij met onze hak in een putdeksel blijven haken... en dat we dan zo hard weg proberen te komen dat ons hele onderbeen afscheurt... Maar ja, het hoeft ook allemaal niet zo lang mee als bij ons. Als de langpotmug eenmaal zijn uitgaanskleding heeft aangetrokken... dan mag hij nog maar één ding doen. Eieren maken. Hij mag niks eten. Hij mag ook niet mooi en snel vliegen. Hij moet snel een andere lelijkerd vinden en zijn ding doen. Ik hoop maar dat hij ervan geniet, want het blijft bij die ene keer. Na een paar dagen is het gebeurd. Daarom wil ik hem altijd redden, en wel meteen. En als ik dan zo'n kleine zenuwpees weer buiten loslaat... Stijgt hij zo mooi op? Het heeft iets van een klein bescheiden hemelvaartje. En dan denk ik: zet hem op. Academie voor Altimuziek Muziek in Berlijn speelde het zevende deel het ballet uit de suite Ludwig der Fromme van Georg Kaspar Schorman. 10-10! Het is eigenlijk heel simpel. Zet s'avonds als je je werkplek verlaat, behalve je computer, ook je beeldscherm uit. Dat bespaart energie. Het motto van de klimaatcampagne 10-10 is dan ook niet voor niets, wat doet u uit? De universiteit en de Hogeschool van Amsterdam doen beide mee aan de klimaatcampagne 10-10. Maar hoe zit het daar met de medewerkers? Doen die ook een beetje aan energiebesparing? Branden er s'avonds nog onnodig lichten? Staat er apparatuur nodeloos aan? Om dat te controleren zijn woensdagavond speciale 10-10-GRIA's op pad gegaan. Met gekleurde post-it-briefjes zijn studenten Jim, Loran en Janna de panden van de universiteit en hogeschool gaan controleren. Samen met Wijnand Duiverdak van Tintin en verslaggever Roepouw. Dan gaan wij deze pakken. Zij heeft expres gewacht met bepaalde rondes, dus we gaan lekker plakken. Als jullie je daar melden, weet zij ervan. Universiteit van Amsterdam, het gebouw aan de routestraat nummer 11. Wijnand Duiverdak gaat ook met een mooie roze mandane op. Hier zit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Amsterdam School of Economics en nog zo wat. Dit zijn de groene. Dat zijn groene post-its voor de goede zaken. Ja. Dit is blauw, dat is om mensen ook bewust te maken van graan en waterverbruik. En dat zijn de rode, dat zijn de dingen die ja. beter kunnen. Dit is inmiddels al op alarm gezet omdat daar geen mensen meer in mogen, okay. wegens dat daar allemaal al spullen staan van het restaurant. Er staat nog wel licht te branden? Ja, dat is de avondlicht. Dat is de avondlicht. Oh. En het licht blijft hier ook branden? Altijd branden, ja. Altijd branden, en dan ja. kan het ooit eens beter door een producent. Omdat ik ook natuurlijk. Ik ga niet in het donkerlift heen en weer naar beneden naar boven. Nee. En ja. s'avonds gaat het op nachtverlichting. En dat zegt uh, Lydia Wilson, ja. ze is de... De beveiligster, die ons rondleidt in het gebouw. Even... Dit is de grote computersalen. Ik zie heel veel rode... Alle monitors staan aan. Ja. Die heel veel, je, ja. Je, zijn op, op En die gaan straks allemaal automatisch uit. Ja, maar tot die tijd verbruiken ze. Ze staan nu allemaal lekker nutteloos op oranje te gloeien. Dus ik zie hier heel veel rode post-its. Rode post-its, want... De monitors van de computer staan op standby. Uh, ja, en de studenten kunnen zelf op de knop drukken uh, om ook de standby modus even uit te schakelen. Hier staan er wel 300 te zoomen. Ja. En in die kamertjes staan er ook, ziet u er staan er ook een heleboel. Overigens, heel interessant aan deze zaal, dat de commissie uh, Duurzaamheid deze zaal CO2-neutraal heeft gemaakt. Met zonnepanelen op het dak, uh, windmolens bij het uh, Science Park waar aan wordt gewerkt. En vooral ook op de computer zelf PC Power Management heeft uh, geïnstalleerd, waardoor... De computers zuiniger uh, verbruiken en dergelijke. En dan vergeten ze zoiets voor de hand liggends als even de monitor uitzetten. En daarom zijn we hier. Kijk, je ziet het staan. CO2. Heeft een van jullie uh, rode plakketjes? Jullie hebben een rode plakketjes daar, hè? Ja. Ja, alright. En jij? Beetje sporadisch plakken. Niet... Sporadisch plakken. Zuinig plakken. Moet jullie niet te veel plakken. Valt hier ook nog iets groens te plakken? Dat is een hele goede vraag. Ik heb, de, ah, ik heb een groene bij me. En dat moet eigenlijk wel, want we zijn ook positief bezig. Dus ik ga nu even op zoek naar iets groens hier. Ja, dit lijken me bewakingsmonitors. Bewakingsmonitors. Uh, de linker van de twee staat uit. Dus hier een groene. Want je moet de mensen niet helemaal murf slaan met die rode papiertjes. Vandaar af en toe ook een groene, als er iets goeds gebeurt. Ja, er gebeurt heel veel goeds. Eigenlijk moeten we daar ook op focussen. Uh, en moeten er ook flink wat groene posters geplakt worden hierop. Kijk twee, hè? Ja, twee. Ja. Nee. Hey. Weinand? Ja, hè. Feestje. <laughs> ik begrijp het helemaal niet, want ik doe alles uit en die blijft gewoon aan. De Universiteit van Amsterdam heeft helemaal geen 10-10 uh, guerrilla's nodig, want ze hebben u. Hoezo? Oh, u zorgt er wel voor dat mensen een beetje opletten. Ja, ik let inderdaad op wat ze allemaal doen en uh, hoe ze het allemaal doen. <laughs> maar uh, laat u het, uh, de directie wel weten dat hier uh, op een grove manier energie wordt verspeeld? Nee, daar ik me niet mee. Het is niet mijn werk. Oké, okay, Dus toch blij dat de guerrilla's er nu zijn. Vind ik heel goed. Hey, prima. Meneer Duivendak, dit is bekend terrein voor u. Hè? U heeft hier gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Misschien niet in dit gebouw, maar toch. Was u toen ook al voortdurend met lichtknopjes in de weer? Nee, helemaal niet. Helemaal nee? niet nee. Nou Lijkt het dat de Universiteit van Amsterdam wel redelijk bewust is van uh, wat er aan de hand is. Hè? Want, uh, zij zijn ook een van de ondersteuners van uh, de actie 10-10. Ja, nou ja ze, ze, ze zijn ermee begonnen en ambitieus. En daarom doen ze ook mee met Tintin, dat is hartstikke goed. Maar tegelijkertijd zeggen ze, ja, we moeten nog wel helemaal in de organisatie het besef kweken dat je ontzettend veel energie kan besparen. Mm -hmm. En, nou ja, dit, dit is een van de acties die we zeg maar doen om het ook in de organisatie te gaan laten leven. Ja, en er zijn natuurlijk veel studenten al mee bezig, hè. dat merken ja. we nu ook. Ja. Maar goed, ja, tegelijkertijd als je al die apparaten aan ziet staan, denk je, er is ook nog een lange weg te gaan. De rode worden onwijs is Op zich geen goed teken. Medewerkers zijn lekker bezig bij de UvA. Ja. Eerder in rondleiding bleek dat ook al uit. We hebben het wel echt overal opgehangen. <laughs> Heeft er iemand een pen? Deze ken je? Dit was mijn minorcoördinator bij ondernemerschap. En die krijgt je... rood. Yuri, wel je monitor uitdoen. Goedjes, Jim. Het lijkt wel een circus uh, van lichtjes. Oh. Nog even recapituleren. Wat zijn de grote boosdoeners hier in dit gebouw? De grote boosdoeners zijn PC-schermen die uit kunnen. Heel veel uh, apparaten, zoals koffiezetapparaten en uh, blikjesapparaten. Fotocopieermachines, daar stonden bijna allemaal aan. De lampen zouden bijvoorbeeld kleiner uh, geschaald kunnen worden... zodat er niet een gigantische ruimte hoeft te branden voor één student. Nou, ja, er studeren 70.000 studenten aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool hier. 8.000 medewerkers. Als dat allemaal zo ongeveer zo is als hier... dan kan je een aardig woonwijkje elektriciteit en energie besparen... als het uh, standaard s'nachts uit zou zetten. Hier kan veel bespaard worden. 10% pak je hier makkelijk... Het tweede deel Minuet de Musette uit het Hobo-concert in Aaklein van de Engelse componist Ralph Vaughan. En degene die de hobo bespeelde was de solist Neil Black. Nog even een uh, huishoudelijke mededeling. We hadden het net over die video uh, die er op de website staat... over dat gat in de heg en de vraag van... Goh, weet iemand hoe dat gat daar dan is ontstaan? Die video die deed het net niet. Dus als u nou net uh, ja, onverrichte zaken naar de website bent gegaan... om die video te bekijken, het is inmiddels hersteld. Hij doet het weer. Dus kijk vooral even uh, op onze site. In vroege vogels hebben we al heel wat uh, verschillende en vreemde soorten voedsel uh, op de ontbijttafel gehad. Hier in het kapitaal, maar er was nog nooit een gast die zei... ik neem Hollandse Nieuwe mee en op de nuchtere maag slaan we hem achterover. Goedemorgen, Huipstam. Goedemorgen. Ze, ze ruiken... Ja, we hebben hier dus Hollandse Nieuwe op tafel liggen. Ze ruiken behoorlijk, hè? Ik... Ja, lekker. Ja. Nou, neem vast een hapje. Ik stel zo een hapje nemen. Kwart mm -hmm. voor negen. Ja, we gaan, maar we gaan zo happen. Um, Huipstam schreef een boek over de haring. Uh, prachtig vormgeven boek. Hardcover, meer dan 300 uh, pagina's. Monografie, een liefdesgeschiedenis op de haring. Um, met als ondertitel, ja, die liefdesgeschiedenis. Uh, waarom moest zo'n boek er komen? Omdat het boek er nog niet was. Dat is het korte antwoord. Ik... Uh verdiepte mij uh, op een gegeven moment in de haring. Uh, en ik begon te verzamelen wat er over geschreven was. En dat was aan de ene kant wat licht populair werk. En aan de andere kant zwaar wetenschappelijk werk. Maar daartussenin zat niets. Dus er was eigenlijk geen allesomvattend uh, handboek... of een populair boek of wat ook. Dus op een goed moment besloot ik dat zelf dan te gaan schrijven. Ja. Nou, we duiken gelijk die geschiedenis in. Er was, ik was aan het bladeren in dit boek uh, de afgelopen dagen... er was ooit wel een soort haring... Bijbel, hè? Of een, een haringhandboek? Uh, je bedoelt het visboek. Het visboek, het visboek, het visboek ja. van Adriaan Koenen, ja. Dat is uit, uh, uit de 16e eeuw even uit mijn hoofd. Dat, dat, was, uh, een, een, dat is een heel uitzonderlijk boek. Adriaan Koenen was een Scheveningse vishandelaar. En die, uh, die begon op een gegeven moment te tekenen en te beschrijven... wat hij allemaal in zijn vismandjes vond. En dat werd een, een, een wonderlijk boek met aquarellen en... en ja, en, en het, een unieke bron voor, voor de wetenschap om te kijken wat men toen uh, ja, voor, voor vis uh, aanbracht. Maar dat ging dan over vis in het algemeen. Van waar nou jouw specifieke voorkeur voor die haring? Ja, um, mijn familie komt uit Egmond aan zee, van Het zijn vissers. En die gingen altijd op uh, zomers op de haring, op de nieuwe haring. Dat was, waren reizen van zes weken. Dus de haring zit je een beetje in het bloed, zeg maar. Het zit maar. mij in het bloed. Ik ben zelf geboren in Ermuiden, vlakbij de Vissershaven. En uh, ja, wij hadden altijd vis. En, ja, dus je hebt vis en je hebt haring. Hè? De haring is het grootste bestanddeel van de, van de vis in de haringbeleving. Of in de visbeleving, zullen we zeggen. Ik... Uh, uh, het was echt het, het, het gemis van zo'n boek over de haring. Dat mij op het idee bracht. Je hebt eigenlijk je eigen behoefte ingevuld. Ik heb mijn eigen behoefte ja. ingevuld, ja. En ook ja. hoop zelf moeten uitvinden en uitvlooien en... Uh, wat lang niet alles was beschreven. Dus ik heb ook heel veel, ik denk wel 80-honderd mensen gesproken... over hun ja, ervaringen, over hun, ervaring en over hun, uh, hun leven. En, en, en Dingen die gewoon niet beschreven waren. Ja, maar het kwam niet alleen voort uit een persoonlijke liefde... en dus geschiedenis met de Haring, jouw familie. Maar de Haring is ook verschrikkelijk belangrijk geweest voor ons land, ons volk. Ja, uh, de Haring is, uh, je kan wel zeggen, bijna duizend jaar lang volksvoedsel geweest... En Wij Nederlanders brachten die in grote hoeveelheden aan wal. We waren daarin gespecialiseerd op een gegeven moment. We hadden grote, de grote haringbuizen, grote zeilschepen. In de hoogtijdagen zo rond 1600 voerden daar 800 van uh, op de Noordzee met, met, met uh, elk zo'n 15 man aan boord en aan wal waren dan twee keer zoveel mensen nog eens uh, daarin werkzaam in die haringbranche. En dat, dat bracht uh, 10% van het bruto nationaal product ongeveer uh, binnen. En het werd getransporteerd en vervoerd en verhandeld door heel Europa... tot in Rusland, Frankrijk, Duitse achterland. Dat was volksvoedsel. Er was toen geen aardappelen. Het was een heel belangrijk voedsel waar de Europese bevolking op kon groeien. Ja, want er wordt natuurlijk vaak, we, hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk ieder jaar Vlaggetjesdag. Dan wordt de haring binnengebracht. En ja. je, jij beschrijft ook in het boek, en veel mensen weten dat inmiddels wel... dat dat helemaal niet meer door talloze Nederlandse schepen uit de Noordzee wordt gehengeld. Maar dat het van veel noordelijke gebieden komt en door Scandinavische vissers wordt ja. uh, gevist. Hè? En zelfs ook, dat wist ik dan niet, dat het gewoon in een vrachtautootje naar Nederland wordt gebracht? Ja, sinds de jaren zeventig uh, moet de haring, uh, alle haring moet diep gevroren worden. Dat is om de haringworm, uh, als die erin zou zitten, te doden. Dus dat is een wettelijk voorschrift. Dus er mag geen uh, niet-diepgevroren haring verhandeld worden. Uh, dat vriezen is toen ook gedaan om die haringworm te doden. Omdat er een paar slachtoffers waren in die tijd. Uh, en, en het bijverschijnsel van dat diepvriezen was dat het diepgevroren lang houdbaar uh, bleek te zijn. Want daar twijfelde men aanvankelijk nog aan toen men met die proeven begon. Dus de haring die wij nu eten, dat is een heel ander soort, soort product dan die zoute pekelharing van vroeger. Die was die was eigenlijk gaar geworden door het zout, door het vele zout... en door de, door de enzymwerking in die harington. En die haring die we nu eten, die, die heeft ook een heel andere aroma... een heel andere structuur. Uh, en Het is, ja, is een hele gevoelige delicatesse in feite. Ja, ik denk wel dat we het ook even over de haring moeten hebben... ook als dier, hè? niet alleen als de delicatesse. We zijn wel voor gevogel... De haring onder water, uh, ja. Ja, de haring onder water, inderdaad. Wat is er nou zo bijzonder aan die vis en dan niet uh, culinair, maar biologisch? Nou, om te beginnen zijn het er heel veel... Uh, de, haring, de haringachtige, dat is het grootst, meest voorkomende vissoort in, uh, vissoort in, in de wereldzeeën. Uh, het haringbestand uh, van de Atlantische haring, waar, waar de, onze Hollandse Nieuwe vandaan komt. Die komt dan mm -hmm. uit een specifiek gebied daarvan. Dat is het grootste visbestand op het noordelijk halfrond. Haring komt overigens alleen maar op het noordelijk halfrond voor... Die, kunnen niet door de tropische zee. Hoe groot is dan zo'n school bijvoorbeeld? Ja, een, een school kan, kan miljoenen, miljoenen. Uh, miljoenen individuen bevatten. Ja. En, die, en die, je moet het vergelijken met een zwerm spreeuwen in de lucht die, ja. je, die je zo ziet wenden en keren. Zo, zo beweegt de school Haring ook. Je hebt alleen in, in Blijdorp, in het Oceanium, daar hebben ze een schooltje haringen. Daar kan je, dat geeft je een beetje een idee van hoe dat in het echt ja. uh, is. Maar dat is al fascinerend om te zien, dat, dat, dat zilver, dat geflits, dat ja. gedraai en dat gekolk. Ja, het is ook een theorie dat, dat ze in, in zo'n school zwemmen om, om, als, als beveiliging, als, als afschrikmiddel. Uh, dus ze komen dus voor als, als één groot organisme. Ja, dat ze lijken op een hele grote haai of zo met ja. z'n allen. Ja. Maar ik begreep ook dat het een manier was om te jagen. Het is ook een manier om te jagen, ja. Ze, ze, ze, de haringen zwemmen net zo ver van elkaar als zo'n klein uh, roeipootkreefje, ik zeg het altijd verkeerd, uh, kan wegspringen. Dus die springt, er komt een, ha een haring aangezwommen. Die wil dat beestje pakken, dat beestje ziet hem aankomen. Die springt omhoog, maar oh daar is zijn, zijn, zijn maat... en die zwemt net boven hem en die, ja. en die pakt hem wel. Dat heet uh, synchroon jagen. Ja, en als je dan met z'n miljoenen bent, dan komt zo'n rivierpootkreefje... Die komt niet ver, nee. Nee. Nee, nee. Ja, maar het zijn er wel heel veel, hè. Dat is... Uh... Het als, als het uh, in het voorjaar mooi weer is, uh, boven Schotland... waar, uh, waar die, die, die kreefjes voorkomen... Uh, dan weet je dat het een goed haringseizoen gaat worden. Want dan uh, is het goed weer. Dat betekent dat er veel plantaardig plankton aangemaakt wordt, groeit. Dan weet je ook dat er veel dierlijk plankton, die kleine kreefjes zullen zijn. En dan weet je dus dat de haring daar goed van kan eten. Ja, even over het zwemmen. Dat is natuurlijk ook altijd een vraag bij die spremen, die, die, die zwermenvogels. Hoe vliegen die precies en hebben ze een leider? In jouw boek beschrijf je ook over de Haring Koning. Ja, de Haring Koning. Ja. Er is een, een, een, dat is een mythe. Uh, men dacht, er moet een leider zijn uh, van, van een school Haring, hè? De, de, de Hering heet het ook. Er is ook een theorie over dat het een, de heer, het, het leger... Dus een leger moet een aanvoerder hebben. En bij de, bij de haringvangst werd dan wel eens als bijvangst wat andere vis ge uh, gevangen. Waarvan men dan aannam dat dat uh, de haringkoning geweest moest zijn. Nou, dat waren dus, uh, er kwamen verschillende vissen voor in aanmerking, voor de haringkoning. Uh, de, de mooiste is die, die, uh, die hele lange riemvis. Een, een gigantisch lang beest van enkele meters... Uh, waarvan men ook wel denkt dat dat het monster van de Loch Ness kan zijn. Ja. Uh, nou, was het maar zo, maar dat is hem niet. Het is vermoedelijk oh. gewoon een ordinair mulletje, een rood visje... wat uh, per ongeluk in de school haringen terechtkomt. Ja, geen, geen dus. En nog iets anders, Jij, in een van de hoofdstukken beschrijf je... de haring is een fragiele vis. Ja, de haring is een, is een jagende vis. Dat betekent dat als hij gevangen wordt en in het net zit... dan sterft hij meteen. Hij moet uh, bewegen, hij moet zwemmen om te kunnen blijven leven... Je ziet wel eens vissen gevangen worden... en dan op dek nog langs spartelen en zo'n akelig gezicht altijd. Hij legt meteen het loodje? Hij legt meteen het loodje. Oh, yeah. een, een haring en een makreel, die, dat zijn jagende vissen... die, die nog een paar anderen, die, die, die leggen meteen het loodje. Maar hoe, hoe komt dat dan? Oh, omdat, hij, omdat hij geen lucht meer heeft. Hij beweegt niet meer. Hmm. Hij, uh, hij moet bewegen om, om lucht door zijn, of water door zijn kieuwen... Uh, ja. te hebben en, en zuurstof te hebben. En als hij filteren. niet wordt gevangen, hoe oud kan hij dan worden? Dan kan hij wel, zegt men. Maar, ik geloof 22 jaar worden, maar... Oh, uh, 22? Ja, maar dat zijn de hele intelligente die altijd die visnetten weten te ontwijken, <laughs> zeg ik. Die zelf ook heel veel vis eten, daar ga je heel slim van te Ja, dus, ja inderdaad, Ze ja, ja, ja. eten ook graag van hun eigen kroost, als er. Uh, te veel is. Ja, nou is er natuurlijk heel veel te doen over de visstanden in de, in de, in de wereldzeeën. Wij berichten er ook regelmatig over. Ja. De zeeën worden leeggevist, gaat slecht met de visstanden. Hoe is het met de haring? Met de haring is het uh, uh, wel goed gesteld. De, het, het wordt natuurlijk altijd goed in de, in de gaten gehouden hoe, die, hoe groot die bestanden zijn. En op grond daarvan wordt becijferd wat, uh, wat er gevangen mag, mag worden. Dus jaarlijks wordt de dat, de Total Allowable Catch, wordt, uh, vastgesteld. Uh, daar is altijd een hoop om te doen, want vissers vinden altijd iets anders dan biologen, zoals je weet. Um, dus in biologisch opzicht heb ik er wel vertrouwen in dat het haringbestand... Uh, waar wij die haringen van, van vangen, dat dat goed beheerd is. Ja, maar jij komt uit de vissersfamilie, dus uh, ja. ik ja, zeg je dat wel. Nee, maar ik heb natuurlijk ook heel veel biologen gesproken. En, en een van die marinebiologen, Ad Korte, die, uh, die weet alles van, wat de, van de haring onder water... Uh, ja, en die is daar heel erg mee bezig. Maar die heeft er ook een andere theorie over. Hij zegt: je moet het ook zien als een soort, zoals het ook vroeger heette, een teelt. Dat is namelijk aangroeien. En, en, en de oude jaarklasse afvangen, zodat het aan kan blijven groeien. Het is net alsof je de bovenkant eraf knipt. Om ja. het even plastisch voor te stellen. Ja. Nou, is dit een boek? Maar je bent eigenlijk documentaire maken. Ik denk, nou maak er dan een film van. Uh, ik ben eigenlijk journalist, dus de, de, de, dat is het ook meer natuurlijk, dit. Het is meer een journalistiek. Ik, ja. Maar het is ook een heel documentairboek, uh, heb ja. ik al wel als compliment gekregen. Uh, ik was ook van plan om er een film over te maken aanvankelijk. Het, het begon als, als idee voor een documentair, want in die tijd maakte ik documentaires. En komt het er nog van? Ik, ik, uh, ik heb al een idee om uh, hier weer bij aan te haken... en dan uh, nu ik alles heb opgeschreven, om uh, iets te... te, te, te te spitsen tot één onderwerp. Ja. We gaan natuurlijk ook nog happen. Hè. We gaan ja, nog ik happen. Gaan, uh, Jij slaat over. Ik zeg, geef mij een portie maar aan uh, Vicky. Die uh. ja, heb je ook bij. Ja, Dat heb ik. Gaan, wij gaan lekker happen. Huipstam, enorm bedankt voor je komst naar het kapitaal. Erg mooi boek. Uh, veel te veel om nu te bespreken. Maar we gaan weer verder lezen. Wij gaan in ieder geval ook uh, naar het nieuws van 9 uur. En daarna zijn wij weer terug. Tot zo.